In de play-offs om Europees voetbal heeft FC Twente FC Groningen uitgeschakeld. In Enschede won en Twente door twee late treffers met 3-2. Eerder won Twente in Groningen al met 1-0. In de finale voor een plaats in de Europa League speelt Twente tegen FC Utrecht of Heerenveen. En die clubs spelen later vanmiddag tegen elkaar. Dan het weer, vooral in Zuid-Limburg kans op een enkele bui. Het is 18 tot 21 graden. Morgen valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan verkeersinformatie: Er is een ongeluk gebeurd op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knoop het Meer en Muiden staat drie kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Lotto is er voor de sport. Al meer dan vijftig jaar. Want de Lotto is opgericht door sporters voor sporters. Mijn naam is Pieter van de Hogeband en ik ben Lotto-ambassadeur. En dit jaar draagt Lotto ruim 43 miljoen euro af aan NOCNSF.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 Het is een flinke bries door het stadion, veroorzaakt door de handen van de VVV-supporters die wegwerpgebaren maken. Klopt niet veel van bij het elftal van Ton Lokhoff, dat dus met 1-0 achter staat tegen Go Ahead Eagles. Op twee wedstrijden 2-0 achter, er moet dus drie keer gescoord worden. Er wordt wel aangevallen, maar er gaat ook verdedigend zoveel mis, zodat Go Ahead Eagles eigenlijk ook nog keer op keer in het strafschopgebied is van de Venlo-naren. Het is moeizaam voor VVV en Go Ahead Eagles komt steeds dichterbij die volgende rol. De spannende strijd om de titel in België. Anderleg tegen Waregem. Ragnar Niemeijch. John van der Brom heeft het de hele week gezegd. Er is maar één ploeg die het verdient. Want Anderlecht stond het hele jaar bovenaan. Maar het is nog wel 0-0. En dat na dikke half uur voetballen. Kansen gezien. Eentje voor Anderlecht. Eentje voor Zulte Die van Anderlecht was van Nuitink. Een vrije trap vanaf rechts. Hij stond bij de verre paal. Bijna op de achterlijn. Een moeilijke stuit in de bal. En dus ging hij over. Maar het was goed. Nuitink stond er in ieder geval wel. De Nederlander. 0-0. Kinheim Neptunus hondbal. Theo Plachard. Het gaat snel, gemiddeld 12 minuten per inning. Dat betekent dat we gaan beginnen aan de zesde inning. Maar punten, punten, die hebben we nog niet gezien... met die twee heel goede werpers op de heuvel. Verder staat het bij Sparta tegen Helmond Sport ook... om promotie nog altijd 0-0. Eerste wedstrijd heeft met 4-2 gewonnen door Sparta. En straks om half vijf beginnen Utrecht tegen Heerenveen... om een Europees ticket en Roda JC tegen de graafschap promotie degradatie. En we volgen natuurlijk ook de vijftiende etappe in de Giro d'Italia. Jumping La, la, la, la. Met de Brown-eyed Girl. Verder zijn we zometeen om kwart over drie natuurlijk ook... bij de wedstrijd tussen Bloemendaal en Dragon. De finale in de EHL. Volendam-NVV eindigde eerder vanmiddag in 3-1. Kortom, Volendam speelt straks tegen de winnaar van VVV... tegen Go Eagles, Ronald van der Geer. Dat zou zomaar Go Eagles kunnen zijn. De conclusie na 37 minuten. 1-0 voorsprong voor de Deventonaren. 1-0 ook gewonnen. Die wedstrijd in Deventer... Oftewel, VVV moet drie keer scoren. En dat is voorlopig bijna de hele eerste helft niet gelukt. Natuurlijk, men komt wel eens in de buurt van het strafschopgebied. Maar maakt dan eigenlijk structureel de verkeerde keuze. Al is het in de passing, al is het in de afronding. Het is eigenlijk nooit goed. Ja, en Go Eagles loert en komt er zo bij tijd en weile aardig uit. Als VVV de bal verspeelt, dan gaat het ook ineens met vijf, zes man tegelijk. En staat het met een overmacht. En dan is het eigenlijk nog aan de onnauwkeurigheid bij Go Eagles te danken. Dat er door de Leventenaarden nog niet verder geprofiteerd is. In de vorm van een goal. Nu is Antonia bal balbezit. Althans, dat was hij. Aan de linkerkant. Maar de bal gaat over de zijlijn via Joppen. Dus mag er nu gegooid worden door Schenk. Maker van de goal afgelopen donderdag. De linksachter. Dat doet hij de hoogte van het strafstopgebied van VVV. Aan de linkerkant. Dat doet hij over het algemeen ver. ook nu. De bal gaat langs Kolder. Langs Reusler. En wordt uiteindelijk door Ma en pa opgepakt. Die dan maar eens kijkt. En denkt ja waar moet het heen. Alles staat nu weer heel dicht bij me. Het duurt dus even voordat VVV weer in de organisatie staat en er iemand sowieso voor maar paar speelbaar is. Vince Kieper legt de bal maar op de grond, ziet dan vervolgens iedereen vertrekken en probeert het lang richting Novoor. Maar van der Linde, dat is de centrale verdediger, staat daar samen met Vriends. Is tot nu toe heer en meester tegen Novoor. zelfs de sprintduels die Novoor toch tamelijk snel met van der Linde en Vriends moeten afwerken, worden toch door de deventer verdedigers gewonnen tot nu toe. Oftewel erg veel heeft Ton Lokhoff nog niet aan zijn aanspeelpunt voorin. Kullen is een keer aardig door het strafschopgebied van maar ook niet meer dan dat. Er komt gewoon te weinig. Nu Lintzen met een verre ingooi. No voor, weer niet. En dan een schot uit de tweede lijn. Ja, van Ami. Dat gaat eigenlijk maar net naast. Het is een mislukt schot. Dat is maar goed ook. Want ik denk als hij hem goed had geraakt was hij recht op de keeper af gegaan. Nu zat er een rare dwarrel in. Dan gaat de bal maar net langs de goal van Go Eagles. Zo komt dus het elftal van Lok er af en toe wel. Maar ontbreekt volledig de overtuiging. En je zal toch overtuiging nodig hebben om hier een doelpunt te maken. Goed Eagles dus op uh, rozen na 39 minuten met uh, een doeltrap van uh, Marsman. Het staat met 1-0 voor. De enige goal. Tot nu toe gemaakt door Antonia. We gaan naar de Giro d'Italia. Sebastian Timmerman wandelend met z'n allereerste berg over. Zijn er in ieder geval nog in Nederlanders gelost, dacht ik. Nee, dat, die zitten allemaal nog in het peloton. Alhoewel, op eentje na. Maar die redt aan de voorkant van het peloton. Want twee kilometer onder de top van de eerste call van de dag. De call du Montsenis. Was het toch even gedaan met de solidariteit in het peloton. En was het niemand minder dan de drager van de blauwe bergtrui in de Giro d'Italia. Is die blauw Stefano Pirazzi die uh, bij de wijze van spreken zacht, denk denken... ja, het is allemaal leuk en aardig zo'n uh, afspraak om uh, voorlopig nog niet te koersen. Maar er liggen wel gewoon punten bovenaan te verdienen voor dat bergklassement. Pirazzi demarreerde, kreeg Chalaput, uh, de Colombiaan onder andere, met zich mee. Die staat derde in dat uh, bergklassement. En ik dacht ook Pieter Wening te zien. Toch altijd wel redelijk makkelijk te herkennen. Lange lichaam, altijd een beetje een bolle rug in dat uh, shirt. Nu met uh, twee dikke extra jekjes aan, neem ik aan zo'n beetje... van uh, Orica GreenEdge die Australië die ook aankwam sluiten. En dat groepje, man of 7 waren het... heeft bovenop de top van de Col de du mont Cenis toch een voorsprong van anderhalve, seconde, uh, anderhalve minuut al opgebouwd op dat peloton. En nu ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren in de afdaling. Of ze toch weer gaan wachten of dat uh, er een streep kan worden gezet... door de solidariteit heen. En dat er gewoon vanaf nu een koers gaat ontstaan in deze vijftiende etappe. Dat groepje is dus weg onder aanvoering van Piratie en met Pieter Wening Peloton is ook boven sommige stoppen langs de kant van de weg om nog een extra jekje aan te doen. En dan kan men gaan beginnen aan de afdaling. En dan uh, afdaling in ieder geval op een schone weg... tussen die hoge sneeuwranden door. Op weg naar beneden, op weg naar Saint-Jean-de-Marienne. En daar gaan we dan beginnen aan de Col du Telegraaf. Het wachten is op punten, zei je net nog, Theo Plaja... bij Kinnem Natunus nog steeds... Dat doen we nog steeds in de zesde gelijkmakende beurt zitten we inmiddels. En die werpers die zijn goed, die blijven goed, hebben weinig ballen nodig. Tot nog toe David Bergman bijvoorbeeld heeft steeds maar drie mensen tegenover zich gehad. En er is dus geen enkele aanleiding om hem straks te gaan vervangen en te vervangen door een reliever. En ook bij Neptunus gaat het goed met Mark wel, hoewel die net nu een honkslag moest incasseren van de Draaier. Een beetje ongelukkig uitkomende bal die net over de eerste honkman Josefa heen hopte. Maar goed, Draaier staat daardoor op het eerste honk en misschien... Dat in de zesde inning nu de band gebroken gaat worden tussen in deze wedstrijd. Tussen twee goede teams met allebei vijf internationals in de basis. Ze hebben geen geheimen voor elkaar. En dat is misschien een uh, reden ook voor het feit dat het zo moeilijk gaat. En nu een geweldige fout in het team van de Neptunus. Een verkeerde aangooi van Mark wel over het eerste honk heen. Waardoor. Uh... Kramer niet op het eerste honk uitgaat, maar zelfs de tweede honk kan gaan bereiken. En nu een man op het tweede en het derde honk in scoringspositie. Een nieuwe mogelijkheid voor Kienheim. In de derde slagbeurt hadden ze ook twee mensen op het tweede en het derde honk. Toen leverde het niets op. Maar nu, mede dankzij die fout wellicht van Mark wel de geroutineerde international, de mogelijkheid in die zesde slagbeurt om iets te gaan doen. Geen nullen en het tweede en het derde honk bezet. Ronald van der Geer, VVV, go ahead. Je zou eigenlijk kunnen zeggen: de tijd dringt al, hè, voor VVV? Nou zeker, drie doelpen te maken, dat is VVV dit seizoen niet vaak gegeven. En eh, straks is er nog een helft en nu nog twee minuten. Go Eagles op een eh, 1-0 voorsprong. Nog altijd, en je zag net eigenlijk aan VVV hoe ongelukkig het in elkaar zit. Kullen verovert de bal van uh, Go Eagles, bij zijn eigen strafschopgebied. Doet het dan goed, Slaalomt langs drie man, ontwijkt nog een overtreding en speelt er dan weer de bal weer veel te zacht naar Toerik. Ja, dan kijken ze elkaar aan van ja, wat moeten we nou eigenlijk? Nou goed, zijt nu eens een keer mee naar voren. De geeft de bal aan no 4 Speelt zich vrij van Friends. Dat is nog niet heel vaak gebeurd. Hoog het overigens wel via die verdediger van Godigos over de zijlijn aan de linkerkant. Komt een ingooi aan voor VVV. Linse gaat die ingooi nemen. Heeft een keer voorlangs geschoten en net weer een keer naast. Dat betreft is hij er misschien nog wel het dichtste bij van alle VVV-aanvallers bij het maken van een goal. Het zou voor VVV prettig zijn als dat nog voor rust kan gebeuren. Linse nu met een verre ingooi in het strafstopgebied. bal blijft dat hangen. Wordt weggekoppeld door ...weggekopt door Antonia. Dan brengt Toerik de bal weer terug. Dan is er een melee van spelers. Wordt er door VVV nog geprotesteerd? Als waren er hens gemaakt. Maar ja, dat heeft Blom never, never nooit gezien. Vervolgens staat het allemaal zo vast dat het terug moet naar Leiba Cabessi. Vanaf de middenlijn baast hij de bal weer richting het schasselgebied. En dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Zegt de Rado radio fiets nog wel. Ja, hoe kan dat nou? Nou ja, ik denk dat het moment van spelen. Hij nog wel in buitenspelpositie stond. En toen de bal onderweg was, trok Goehe zich terug. Grensrechter had ruim en goed zicht. Dus zal dit ongetwijfeld goed gezien hebben. Dus is het moment VVV dat er misschien wel was zo kort voor rust. Nu helemaal weg. Want uh, Marsman gaat echt alle tijd nemen met het uh, nemen van de doeltrap. Koen Diegels dus op roze. Kan zich uh, misschien gaan opmaken voor een wedstrijd tegen Volendam. Ik weet niet of Volendam er erg naar uitkijkt. Want waren het niet de Deventernaarden. Die uiteindelijk een streep zetten door de promotie uh, van uh, Volendam. Rechtstreeks naar de Eredivisie. Wat het betreft krijgt die wijdbroeken. Wellicht nog een uh, revanche in uh, Deventer ploeg Onder leiding van Ten Hag. Die heeft daar toch een leuk elftal van gemaakt. Weer in uh, balbezit met Houtkoop op de helft van VVV. Richting het trap. Na een combinatie met uh, Promes. En ja, dan zie je hoe wispontuurig die houtkoop is. Soms briljante acties. En soms denk je, ja, hoe heeft hij een godzame plekje in het eerste van Go Eagles kunnen veroveren. Nu een overtreding. Gemaakt op, wie ligt daar op de grond? Annie. Dat is een te hooggeheven been geweest van uh, Tudus. Dat gebeurt allemaal op de helft van VVV. Blom staat erbij, kijkt ernaar en blaast, blaast ervoor. Dus een vrije trap nog. Voor VVV. Die Reusler gaat nemen vanuit de middencirkel. Alles gaat nu mee naar voren. Althans, alles trekt ten strijde. Zelfs Zijp, hoewel niet helemaal richting het strafschopgebied van Marsman. Maar Reusler is samen met mij een paar de enige nog op Venloze helft. Dan komt die bal lang richting het strafschopgebied. voor zou moeten koppen, kop niet. Vriends doet dat ook niet. En Herkers laat de bal over de achterlijn gaan. En zo was het een... Uh... Een mooi voorspel. Het leek erop alsof dit misschien nog wat kon gaan worden. Maar uiteindelijk gaat de bal tergend langzaam over de achterlijn. En gaat Marsman, de doelman van Goa Deagles, zijn laatste doeltrap nemen van de eerste helft. Een minuutje heeft Blom erbij getrokken. Daar resteren nog acht seconden van. Als Marsman de bal in de lucht speelt, fluit Blom voor het laatst. Ja, een fluitconcert. daalt neer op de spelers in de gool. Natuurlijk die, met name in het geel-zwart, die van VVV. Want die doen niet wat ze moeten doen. Strijden voor elke meter met overtuiging voetballen en vooral scoren. Er is maar één man die gescoord heeft, Antonia, en hij speelt voor Godijs. En nog langs de lijn met Twan van Peperstraten en Tom van Hek. Prompt. Koutu, grote hit in de Tour. Ze kwam het live spelen hier. Ingrid heeft ze. Inmiddels rust bij Sparta tegen Helmond. Sport staat daar 0-0 in Rotterdam. De spannende strijd om de Belgische titel. Is het vooral Zulten dat aan aanvalt, eh, Ragnar? Nee, dat niet. Maar wel een hele goede vrije trap gezien van Hazard. Ook hij is eigendom. We zitten vlak voor de rust. Het is 0-0. Ook hij is eigendom. Net als zijn broer Eden van, uh, van Chelsea. is een jaar uitgeleend. Vanaf de linkerkant maar 20 centimeter over de lat. En praat met een kopbal de spelmaker van Anderlecht. Na een uh, bal vanaf de rechterkant. Vrije trap dus. En op het hoofd, maar af op de keeper van Waregem En de kansen zijn wat dat betreft toch wel schaars. Dit zijn een paar momenten. Maar beide ploegen hebben 2-2,5 twee, kans gekregen in de 45 minuten tijd bijna. Er staat spanning op. Anderlecht kiest vaak de verkeerde oplossingen. Spelers houden de bal te lang bij zich. Pasen niet meteen af als het kan. En bij Zulte heeft het een aantal keren gekraakt. Wat gele kaarten geschieden. En misschien komt er nu wel weer een aanval van Anderlecht. In de as van het veld. Meegegeven op links door kles -Tian. Krijgt de bal terug, staat een meter of vijf over de middenlijn. Jovanovic dan neemt aan. Handig weggedraaid. En dan bij de eerste de beste tegenstander is hij de bal kwijt. Dat is Malatja Ajee. Maar Ander krijgt nog wel een vrije trap op een meter of tien. Links op het veld, buiten het eigen strafschopgebied. We zitten inmiddels in extra tijd. en Dit zal dan vermoedelijk een van de laatste momenten zijn waar dreiging uit kan voortkomen. Nuitink is gezien, dat moment reken ik ook maar even mee. Een vrije trap, hij kon inschieten van dichtbij. Maar stond wel bijna op de achterlijn. Niet makkelijk voor de oudste van NEC. En nu is het de captain, Bilia. Die deze bal zo te zien ineens gaat schieten op de goal van Sammy Bossut. Het is zo dat 0-0 genoeg is van Anderlecht, maar een doelpuntje zou de drukker afhalen. Daar is de bal op de lat. De kopbal van Bram Nuitink opnieuw. De Nederlander voor de tweede keer in de scoringspositie. Een betere kans dan daar straks. Verlengt eigenlijk die bal van Bilia, de captain. En dan valt hij boven de doelman Bossen op het lat. Die was eigenlijk al gezien, maar nu heeft Serge niet geblazen voor de pauze. De eerste 45 minuten zitten erop. Hij heeft weinig fout gedaan. De scheidsrechter heeft zich niet laten intimideren door de prachtige voetbalatmosfeer. Wat kaarten gegeven deed ook wel eens in Nederland. Een wedstrijdje fluiten op zondagmiddag. Toen was er wel de nodige kritiek herinner ik mij. Maar dit is prima. 0-0 bij Anderlecht zult bij de rest. Dan gaan we naar het honkballen. Theo Plasjaar Kinheim. Neptunus ban gebroken. Ban gebroken in de zesde slagbeurt. Twee dure fouten bij Neptunus. Eerst die bal van Markwell die ik al beschreef aangooi op het eerste honkfout. En toen maakte hij zelf persoonlijk de twee nullen waarop Kinheim dus nog niet wist te scoren. En toen kwam Brian Engelhard aan slag. De aangewezen slagman die de bal sloeg richting zijn eerste, dus eerste honkman Joost. Die een gruwelijke fout maakte en de bal tussen zijn benen door liet glippen. Geen dode nul op het eerste honk, maar twee punten gescoord door Kinnijm. 2-0, dat is de stand na zes innings gespeeld te hebben. En aan het begin van de zevende inning nu weer de beurt aan Neptunus... dat nu aankijkt tegen een achterstand van 2-0. Gaan we weer eens even naar Geert de Groot. Die heeft een damesfinale bekeken en gaat zich ja, zo'n beetje opmaken. Nou, hij is denk ik al begonnen, hè? de Geert de mannenfinale? Ja, zeker. Die is al een uh, minuut of vijf geleden begonnen. De finale van de Euro-Hockey League. De commerciële nieuwe variant van de oude Europa Cup. De oude vertrouwde Europa Cup. Die bestaat niet meer. Maar er wordt nu gespeeld in uh, twee weekenden. In uh, oktober en november. Dan doen de kleine ploegen mee. En dan de grote ploegen uit de grote hockeylanden. Die stromen in tijdens het paasweekend. En dan uiteindelijk is er een halve finale en een finale. In het pinksterweek -einde, Dat is dit jaar in Bloemendaal. Niet alleen om om Teun de Nooje te eren, maar ook omdat men weet... dat Bloemendaal uitstekend dit soort toernooien kan organiseren. Teun de Nooje eren, ja, ik zeg het nog maar eens een keer. Want dit is natuurlijk de afscheidswedstrijd van Teun de Nooje. Het laatste kunstje van onze Teun, zoals die hier werd genoemd. Er werd een obade gezongen voor de wedstrijd. Alles in het teken van Teun de Nooje. Dit duel tegen het Belgische Dragon. Dragon dat gisteren verrassend toch wel... met shootouts won van rood-wijs Keulen. Keulen, 6 Olympische gouden medaillewinnaars in het team. Dragon niet één natuurlijk, want Duitsland werd olympisch kampioen, maar Dragon won wel uiteindelijk. En ook Bloemendaal won met shootouts van Amsterdam. En dat was uiteindelijk na een 2-2 stand na de reguliere speeltijd. Het geeft alleen maar aan dat de top vier clubs van Europa heel, heel dicht bij elkaar liggen. En zo zal het ook vandaag gaan tussen Bloemendaal en Dragon. Na zes minuten spelen inmiddels is het nog steeds aftasten geblazen, aftasten geblazen tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd lijken te zijn. Het is ook nog steeds 0-0. Gaan we naar Twente-Groningen eerder deze middag. Twente had gewonnen in Groningen en dacht... ach, dat zal toch niet... ja, het ging toch nog bijna gebeuren. 1-0 Bravheid, maar toen Bravheid eigen doel en Kierum 1-2. En die stand bleef lang op het bord... maar uiteindelijk herstelde Gutierrez en Chatli... met een hele mooie orde in Twents voordeel. Dus toch gewoon opgelucht naar die finale... straks tegen de winnaar van Heerenveen Utrecht... voor die plaats in de voorronde van de Europa League. Jan Roes praat erover met de trainer van Twente. Niet gediplomeerd, maar wel succesvol. Alfred Scheuder. Uh, opgelucht, want het ging niet makkelijk. Nee, kijk, uiteindelijk is het nog ben je wel verdiend door natuurlijk. Maar uh, ja, op een gegeven moment knijp je hem toch nog even op laatst. Maar ik denk wel dat we absoluut te verdienden om door te komen. Het verschil staat hem in Chatley eigenlijk, hè? Nou ja. Viel in voor Hulsjer. Ja, en uh, ik denk Nasser viel gewoon weer uitstekend in. En dat wisten we dat dat kon. Uh, maar dat neemt niet weg dat we eigenlijk de eerste helft al afstand hadden moeten nemen. Want ik denk dat de Groningen vrij goedkoop aan de goals is gekomen. Dat we, en de eerste is een eigen goal, en de tweede is denk dat we niet helemaal niet goed staan op te letten achterin. En wat we gewoon heel slecht hebben gedaan, is van kant wisselen. Als je steeds je backs vrij hebt, dan hadden we het beter om te doen. Even naar die twee tegende van jullie. Um, de eerste was een fout van braafheid, uh, eigen doelpunt natuurlijk. Tweede, fout van Bosker. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we achterin niet goed staan. Ik denk dat dus volgens mij stonden ze met één spits en we eentje moeten voorstaan en één erachter. En volgens mij zijn we in de restverlediging niet goed georganiseerd. En waardoor we ons laten verrassen in de diepte. Werden jullie een beetje ook verrast door de opstelling van Groningen? Want wij vroegen hem aan Maaskant, hij zegt, moet je niet geven tegen de tegenstander... dat ze eigenlijk met twee spitsen speelden. Ja, nee, goed, ja, verrast. Tuurlijk, als je het ziet, op het moment dat je het ziet, ben je verrast. Maar op een gegeven moment kun je er heel makkelijk anticiperen... doordat je steeds je backs vrij krijgt. En als je steeds je backs vrij krijgt, ontstaat er een overtal. En braafheid maakt niet voor niks de 1-0. Hoe belangrijk is het Europese voetbal voor Twente? Hoe belangrijk is het dat je het hebt gered? Na de finale van de play-offs? Ja, precies, we zijn er nog zeker niet, maar uh... Het is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de toekomst van Twente dat we Europees halen. En uh, de spelers moeten dat ook als een prijs zien. Op wie hoop je? Utrecht of Heerenveen? Nee, maakt mij niks uit. Nee. Kijk, uh, de, het zijn beide uitstekende teams. Dus uh, wat dat betreft moeten we gewoon naar onszelf kijken. En uh, kijken naar de kracht van Utrecht en de zwakte van Utrecht. Of de zwakte van uh, Heerenveen of de kracht van Heerenveen. Daar moeten we naar kijken. Maar het allerbelangrijkste zijn we zelf. Alfred we om half vijf begint dus die wedstrijd tussen Utrecht en Heerenveen. Even terug naar het hockey. Ze moest toekijken vanaf de tribune. Naomi Van As kon haar club Laren niet helpen... in de finale van de Club Champions Cup. Den Bosch was met 4-2 te sterk voor Laren. Van As scheurde een kruisband in haar knie... en haar wacht een lange revalidatie. Vlado Viljanowski, onze collega, zocht Van As op... en stelde natuurlijk die eerste logische vraag. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat wel goed. Ja, ja. je zo zie zo'n denk ik. Volgens mij gaat het niet zo goed. Hij zit er wel heftig uit met die prees. Nee, goed, ik heb natuurlijk wel echt... Uh... Een erge blessure, wat heel lang gaat duren. Maar uh, ja, ik ben nog best wel positief. En uh, ik weet ook dat het weer goed komt. Want ik heb wel heel veel uh, voorbeelden om me heen. Ook uit uh, mijn eigen team bij Laren, maar ook bij het Nederlands team. Waar mij de kruismond ook hebben afgescheurd. en die nu gewoon weer meedraaien op het hoogste niveau. Dus uh, het wordt een lange weg, dat weet ik wel. En er gaan vast wel nog uh, moeilijke momenten komen, maar nu gaat het wel goed. Ja, want nu ken ik sporters die precies hetzelfde is overkomen en die zitten gelijk in de dip. Maar juist, ja, je straalt bijna. Nou, nou, dank je. <laughs> nee, ja goed, ja, ik heb natuurlijk ook wel af en toe een moment dat ik denk, god, ik wil hier ook op dit veld staan. Weet je wel, ik wil die uh, finale spelen voor het publiek. Maar het is gewoon niet zo en uh, het is gebeurd. Ik kan uh, nu wel onwijs gaan balen thuis dat ik uh, niks kan. Dat is natuurlijk ook uh, kloten. maar ja, ik heb heel veel lieve mensen om me heen. En uh, familie die uh, nu voor me zorgen en die uh, langskomen. En, uh, het is gewoon nu zoals het is en ik kijk vooruit. En ik ben al helemaal klaar voor die operatie. Het liefst wil ik die ook morgen. Dat kan niet. Dus uh, ik hoop dat, dat, uh, dat die 12 juni dat die doorgaat dan. En dat ik, vanaf dan kan ik echt uh, vooruit gaan kijken en uh, gaan revalideren. Naomi van As optimistisch gelukkig op de weg terug. Nu al maar eerst die operatie natuurlijk. We gaan weer naar de Giro d'Italia, Sebastian Timmerman. Daar hopen ook allerlei mensen op de weg terug. Maar de weg heen is ook nog lang, hè? We moeten nog wel een stukje inderdaad. Het is uh, nog uh, dik 70 kilometer in de etappe tot aan... Uh... Uh, de Galibier, uh, niet helemaal dus naar boven op de Galibier. Le Grange du Galibier, daar is de finishstreep getrokken. Ja, dat ligt echt in de middle of nowhere uh, vandaag. Midden tussen de sneeuw, normaal gesproken in de zomer tussen de groene vlakte. Kilometer of vier moet je dan nog afleggen als je helemaal doorrijdt tot uh, aan de top. Bij het uh, monument ten nagedachte is dus aan uh, Marco Pantani. En in de koers, na die uh, eerste beklimming van de dag, de Col du Montseny. We zijn dus in Frankrijk met de Giro, één koploper. En dat is een Nederlander, Pieter Wening... En die heeft goede herinneringen natuurlijk aan de Giro d'Italia. Twee jaar geleden won hij een etappe en was hij ook de laatste Nederlandse drager van de roze leidenstrui. Gisteren zat Wening ook al mee in de ontsnapping van de dag. Maar toen kwam hij ten val. Op die manier uh, moest hij uh, die kopgroep laten lopen. En daar baalde hij behoorlijk van. En vandaag probeert hij dus zijn gram te halen. En Wening is in de afdaling alleen weggereden uit uh, de kopgroep die we hadden. Hij wordt achtervolgd in eerste instantie door Giovanni Visconti en Matteo Rabotini. Twee Italianen die rijden op 24 seconden. Dan daarachter uh, nog een Bon Giorno, Pirazzi en de Colombiaan Chalaput. En op 2 minuten en 46 seconden inmiddels het uh, peloton waar een onderhondje uh, gaande is. Tussen de drager van het roze, Vincenzo Nibali en Luca Paolini. Voormalig drager van het roze in deze Giro d'Italia. Paolini was lange tijd een beetje de leider in het peloton vandaag. Hij was een van de mannen die zeiden, die zeiden dat ze er niet gereden zou. Zouden gaan worden. Ja, er was sprake om uh, uh, geneutraliseerd als het ware te rijden tot aan de voet van de Col du Telegraaf, tot uh, in Saint-Michel de Morien, maar een aantal rijders onder wie dus Pieter Wening heeft besloten om gewoon al eerder koers ervan te maken. En dat is in ieder geval mooi, want dan hebben we wat om naar te kijken. Pieter Wening aan de leiding, 26 seconden daarachter, dus het duo Visconti en Rabottini. 68 kilometer zijn er nog af te leggen in deze 15e etappe. Vlak voor het nieuws van half vier nog even een tennisbericht. Serena Williams heeft het WTA-toernooi in Rome gewonnen. De Amerikaanse nummer 1 van de wereld versloeg Victoria Azarenka in de eindstrijd met 6-1 en 6-3. Williams verkeert al enige tijd in absolute topvorm. Het was haar 24ste overwinning op een rij. En zometeen begint daar de mannenfinale. Dan heet het een ATP toernooi en die heeft een geweldige bezetting. Roger Federer tegen Rafael Nadal. Dit is Radio 1.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 D66, CDA en PvdA willen opheldering over de behandeling van de hongerstakende asielzoekers in Rotterdam. De partijen zeggen dat in aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur gisteravond... vertrouwensarts Bonsen zei in het programma dat haar cliënt slecht wordt behandeld... en ook stelden ze dat illegale en afgewezen asielzoekers worden mishandeld door bewakers. Volgens d er Gerard Schouw is het zeer ernstig als dit bericht klopt. En bij een ongeluk in Meijel, in Limburg is dat... zijn drie fietsers om het leven gekomen. Slachtoffers zijn een echtpaar en hun kleindochter van twee. Ze werden vanochtend geschept door een auto. Volgens de politie is de automobilist in een flauwe bocht... de macht over het stuur verloren. Waardoor dat kwam, is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Nou, A verkeersinformatie. De A15 vanuit Europort naar Rotterdam... is dicht tussen Spijkenisse en Hoogvliet. Dat komt er een ongeluk. Radio 1. NOS langs de lijn. Even naar die joontjes, we gaan bijna goed. Gerard de Groot kijkt naar de Europese hockeyfinale en die Belge Gerard, dat zegt toch iets over dat Belgische hockey wat eraan zit te komen? Ja, eraan zitten te komen. Het is al een paar jaren heel goed, Tom. We herinneren ons nog wel dat de België zich rechtstreeks plaatste, Bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen van Beijing. Duitsland moest toen een kwalificatietoernooi speelden. Ze werden in Londen, waar België zich ook al voor plaatste. Voor dat eindtoernooi werden ze vijfde. Zitten dus dicht tegen de wereldtop aan. En ook de clubs van België doen al jarenlang uitstekend mee. in de Europese toernooien. De jeugd is goed van België. Ze hebben een aantal Nederlandse coaches. Erik Verboom, hij wordt de assistent van Paul van As na dit toernooi... maar nu nog op de bank bij Dragon. En natuurlijk uh, Mark Lammers, nu de coach van de nationale ploeg. Het gaat dus uitstekend met het hockey in België. En daarom is het niet een verrassing dat ze in de finale staan tegen Bloemendaal... met Tuun de Grote Held, Teun de Nooier in de aanval, wordt opzij gezet. Zegt het publiek, schreeuwt het publiek, willen een strafcorner hebben minimaal... maar er gebeurt helemaal niks, zegt de Duitse arbiter Blasch. En het is eigenlijk de eerste keer in de wedstrijd dat Bloemendaal echt in de aanval is... Dragon is gewoon de eerste 10 minuten, die spelen we nu ruim, wat zeg ik, 15 minuten, is Dragon de betere ploeg. Met een echte 100% kans voor Stefan Butler. De bal ging rakelings naast het doel van Jaap Stokman, die er niet meer bij kon. En een halve kans voor Florent van Abel, aanval over links, bal komt voor het doel. Stokman is eruit, wordt gepasseerd en van Abel struikelt eigenlijk een beetje over zijn eigen stik, over zijn eigen benen. Kan de bal niet onder controle krijgen en ziet daar wel het lege doel, maar mist de bal. Dat ...waren de mogelijkheden, de betere mogelijkheden voor Dragon. En zojuist dan die solo van Teun de Nooyer... ...die op de rand van de cirkel wel of niet uit balans werd gebracht. In ieder geval viel die, werd het geen doelpunt en zeker geen kans voor Bloemendaal. En blijft het hier bijna 17,5 minuut gespeeld. Een 0-0. VVV moet minimaal drie keer scoren in de tweede helft... tegen de Engels om niet te degraderen. Dat is een zware opgave. Ronald van der Geer... We zijn begonnen aan de tweede helft. Een corner voor VVV. zijpen de redding van Marsman. Plukt de bal net voor de voeten weg van Bergkamp. Dat is een nieuwe naam. Twee spits erbij. Wildschut en Bergkamp in het helftal. Kullen dat was dan ook een aanvaller. Is eruit, maar ook Ami is weg. Dat betekent dat er nu echt pure spitsen in het elftal van de VVV staan... die, uh, die met zijn elven uh, zullen spelen, alles of niets. Drie doelpunten moeten er inderdaad gemaakt worden. Omdat uh, Eagles met 1-0 staat door die goal van Antonia. En afgelopen donderdag God Eagles ook al won. Bergkamp, die eigenlijk nog geen pot heeft kunnen breken dit seizoen... als huweling van Brighton. Speelt de bal terug naar uh, Linse. Linse randstras op gebied, zijn schot gaat net naast. De eerste actie van Wildschut was ook veelbelovend. Hij kwam er doorheen aan de linkerkant richting de achterlijn. voor helemaal vrij... ...in het strafschopgebied. Maar de invaller kreeg de bal niet bij de Nigeriaan. Daar zat net het handje van Marsman tussen. Daaruit ontstond vervolgens die corner. Nou ja, daar hebben we verder alles over verteld. Die leverde niks op. Marsman gaat maar weer eens een doeltrap nemen. Het is warm. Vooral heel warm in Venlo. Daar zullen de spelers er ook vanmiddag wel last van hebben. Van die plotseling verandering in het weer. Het is benauwd. Nou, balbezit voor VVV. Want Leibakabessi is Antonia de baas. Vervolgens roeit Reuslo die bal weer naar voren. En moet Marsman weer aan de bak in eigen strafschop. Bergkamp liep door op die bal. Marskamp heeft hem en geeft hem mee aan Toulouse. Uh, Toulouse naar Houtkoop. Die komt van links naar binnen en vervolgens de sliding van Linsen. Ja, nu laat VVV in elk geval zien dat het voor elke centimeter wil knokken vanmiddag. Zo kan je ten onder gaan. Niet met de laksigheid waarmee het in de eerste helft gebeurde. Want wat ook opviel is als VVV had aangevallen. En Goa Eagles wilde er dan in de counter uit dat er gewoon een paar van VVV dachten. Joh, we blijven lekker voorin staan. Een soort korfbal idee. Je hebt een aanvallend vlak en een verdedigend vlak. Ja, waar horen we eigenlijk bij? Bij de aanvallers volgens mij dan hoeven we niet mee te verdedigen. Maar een paar lange roei naar voren. Richting no Four. wint het kopduel van Friens. Kopt de bal wel door. Dat doet hij een meter of 15 over de middellijn. Maar in een niemandsland waar Marsman dan induikt. Rechterkant van het veld. Lange bal weer van hem. Op het hoofd van Leijwa Kabessi. Ja, qua schoonheid zullen we tekortkomen vanmiddag hier in, het, uh, in de koel in Venlo. Maar het zal strijden worden. En VVV. De klok tikt in het voordeel van de Deventernaren. Bergkamp in een duel met Friens verliest dat duel. Betekent dat Goed Eagles het bal bezit op eigen helft aan de rechterkant over. Neemt. Antonia wacht even. Speelt vervolgens Kolder aan. Die staat nog altijd met ze tegen de middenlijn aan. Wordt erg lastig gevallen door Sijp. Zodanig dat Blom zegt tot hier. En niet verder. Vrijtrap voor de goal Eagles En buitenspel omdat die vrijtrap snel genomen wordt. Maar Antonia was iets te snel weg aan de rechterkant. Drie minuten bezig in de tweede helft. Zijn dit de laatste... Nou, wat is het? 42 minuten als Eredivisionist van VVV. Ik ben benieuwd. Nou, Kinderen en Tumus. Die spelen in ieder geval volgend jaar allebei nog in de hoogklasse rondbal. Oh. Terpelsjaar. Ja, en er komen ja. er nog twee bij. Dat, uh... Dat kun je wel stellen, terwijl er nu misschien een hongslag komt voor Neptunus. Ja, die komt eindelijk dan, zou je kunnen zeggen. Het is pas de derde in de wedstrijd van Benjamin Diller, Maar we zitten al in de achtste slagbeurt. stand 2-0 voor de thuisploeg. En David Bergman in absolute topvorm moet nu dus niet een hongslag incasseren. Maar als je alles optelt en aftrekt in deze wedstrijd... dan is de balans voorlopig in het voordeel nog van de Haarlemmers. Die leiden met 2-0 en weten dat de speeltijd voor Neptunus nog maar heel... Kort. Dus ik ben benieuwd wat Hans Lemming gaat doen. Of hij Bergman er straks af gaat halen in die negende slagbeurt. Of dat hij hem laat staan. Hij is niet echt in de problemen geweest. Nog steeds maar... Drie mensen tegenover zich gehad. En uh, als het een keer misging, dan werd hij goed gesteund door zijn veld. We hebben al drie dubbelspelen gezien aan de kant van uh, Kinheim en Neptunus. Daar gaat het ook goed. Twee dubbelspelen. Maar voorlopig die twee fouten in de zesde slagbeurt... lijken op dit moment de doorslaggevende factor geweest te zijn. Het, zijn, het was in elk geval de aanleiding voor de 2-0 voorsprong. Kinheim niet echt in de problemen, maar het eent over, till it's over. Dus we gaan zien hoe dit gaat uh, aflopen. 2-0 op dit moment voor Kinheim. Dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest. Samen hebben wij een glas rode aan het kier. We proosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier. We zijn er weer bij.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 In care, there's everybody beide. I'm excited nou ja, onvoorspelbare muziekkeuzes vanmiddag. Dit was ja. uh, Wolter Kroes met We zijn er weer bij. En dat is prima. Ja, het gaat van links naar rechts. Nee, gewoon muziek, erachter. maar goed, ja. uh, We gaan het er even over voetbal. En VVV, ja, het gaat niet al te best. Donkere wolken boven de koel, Ronald van der Geer. Ja, in figuurlijke zin dan. Want uh, voor de rest is er geen wolkje aan de lucht. Maar in uh, sportieve opzicht gaat de tijd natuurlijk steeds meer en meer dringen. VVV dringt wel aan, maar doet dat met uh, weinig overtuiging. Waardoor Marsma nog niet echt getest hoeft te worden in uh, deze wedstrijd. 52 minuten gespeeld. Antonia... Nee, Maken van de, de, de enige treffer tot nu toe. Maar we gaan even naar Gerard de Groot. Want er is gescoord. Er is gescoord. Na zeven minuten in de tweede kwart is er gescoord door Bloemendaal. Het is 1-0 voor Bloemendaal. Als ik het allemaal goed gezien heb, was het Roger Hofman. Die de bal uiteindelijk in het doel tikte. En Bloemendaal leidt dus. Leidt dus tegenover Dragon. Een beetje volgens de verwachting, dacht men, voor de wedstrijd. Maar tot nu toe hebben de Belgen het beste laten zien hier op het veld van Bloemendaal. Maar aan de andere kant valt dan de treffer. En leidt Bloemendaal tegen Dragon in de finale van. ...van het Euro Hockey League Festival. 1-0 voor Bloemendaal. Wij gaan snel naar Ronald van der Geer. Maar altijd 1-0 staat voor uh, Go Eagles in die uh, wedstrijd tegen VVV. Kolder nu met uh, Seip. Duel aan de linkerkant richting het strafschopgebied. Sijp houdt vast. Krijgt uh, Geel van scheidsrechter Blom. Dat is uh, Marsman net ook al overkomen... ...omdat hij in de ogen van Blom veel en veel te veel tijd rekt. Ja, geef hem eens ongelijk die doelman van Go Eagles. Die ziet die wedstrijd tegen Volendam naderen... ...en het Eredivies schap steeds dichterbij komen. Of hij er nog bij is, is nog maar de vraag. Want hij is huurling van Twente. Dat gaat ook voor Promes. En die heeft inmiddels al gezegd... vorig jaar sta ik in de basis bij Twente. Je moet maar overtuigd zijn van je eigen kwaliteiten. Maar die Promes die zo'n vrije trap gaat nemen, is dat. En dat is dat ook wel terecht. Want hij is echt de beste van uh, Go Eagles... over alle wedstrijden van uh, dit seizoen. Overigens uh, vroeg ik me af of VVV al een keer uh, drie keer had gescoord in een uh, seizoen. Nou, zeker vier zelfs tegen... Go Eagles in de beker toen het 4-4 werd naar verlenging. En vervolgens VVV ook al door Go Eagles werd uitgeschakeld naar strafschoppen. Nu mogen de Eagles aan de linkerkant van het veld via vrije trap nemen. Die bal gaat in één keer richting Maimpa. Maar die Finn heeft hem te pakken. Snel uitwerpen. Ja, dat lijkt dan het devies. Maar er staat eigenlijk niemand echt aan speelbaar. Dan maar een lange bal richting Bergkamp. Die heeft lengte, maar komt terug uit buitenspelpositie. En dat signaal. Gegeven vanaf de kant, neemt Blom over, het publiek overigens ook. Met een uh, fluitconcert wordt uh, deze arbitrale beslissing begroet. Maar uh, het is wel een, uh, een juiste, zo lijkt het. Na bijna 55 minuten is het nog altijd 1-0 voor Go Eagles. Gaan we weer naar Anderlecht tegen Zultewagen. Wagen. Beslissing voor de Belgische titel, ook begonnen aan de tweede helft, Rachna. Ja, maar wel wat later. Vijf en een halve minuut gevoetbald in de tweede helft. Bij altijd die 0-0 stand. Aanvallende wissel bij Zulte. Toch de man van 14 goals, Frank Berrier in het elftal gebracht. Om toch iets meer druk vermoedelijk uh, uit te gaan oefenen op de goal van Silvio Proto. En uh, nu heeft een uh, collega aan de andere kant de bal. De doelman van uh, Zultenwaardigen, Bossert, geeft hem mee aan de rechterkant. Een meter of tien buiten het strafsomgebied. Aan de rechterkant, bal weer teruggespeeld uh, door De Hane. Een van de mensen met een gele kaart op zak bij Zulte Terug dus naar de keeper. Lange bal naar voren toe. Deze stand 0-0 is dus voor Anderlecht genoeg. Maar één doelpunt tegen en je zit dik in de penari. Wat dat betreft doet het een klein beetje denken aan de wedstrijd van Volendam. Op bezoek bij Go It Eagles. De titel was eigenlijk al vergeven op voorhand. En uh, dat gebeurde dus niet. Overeenkomst ook natuurlijk dat die competitie net als deze de Jupiler League heet. Proto heeft de bal aan de andere kant van het veld. De keeper van Anderlecht. Gek genoeg is hij niet opgeroepen voor een trip naar Amerika als doelman van de nationale ploeg. Maar de reservedoelman van Anderlecht weer wel. Die trap komt overigens terecht van Proto. Weer aan de andere kant bij de keeper van zulte Zulte-Wadegem. Waar is de midden, het middenveld van Anderlecht? Nou daar, ter hoogte van de middenlijn is er eindelijk een onderschepping bij Gillette. Een overtreding van Zulte. En dan is Gillette opnieuw in balbezit gekomen. Naar voren toe. Zoeken naar bijvoorbeeld praat. Naar lange mensen voorin. Waar is Mbokani? Nou, die staat op 20 meter van het doel. Gaat er schieten. Maar doet dat recht op de keeper van Zulte-Waregem van de meter van 16-17. Niet fel genoeg geschoten door Mbokani die niet geweldig in de wedstrijd zit. De topscorer van Anderlecht met 19 doelpunten. Ze zullen hem vermoedelijk nog nodig hebben vanmiddag... want we zijn nu aan het voetballen bijna 7,5 minuten in de tweede helft. Het is bij Anderlecht Zulte nog steeds 0-0. En die stand staat er ook nog op het bord bij Sparta tegen Helmond Sport. 10 minuten in de tweede helft. Die wedstrijd is in het kader van de promotie naar de Eredivisie. Gaan wij weer naar het wielrennen. 15 etappen etappe in de Giro d'Italia. Waar zitten we, Sebastiaan? Op 60 kilometer van de aankomst. De weg loopt weer een beetje omhoog richting Ozois. In Frankrijk dus inmiddels het uitstapje naar Frankrijk. In deze Giro d'Italia die voor het eerst gaat aankomen op de Col du Galibier. En dan als we in Ozois zijn. Het is geen officiële beklimming. Maar je ziet op het relief dat het toch wel een stukje omhoog gaat. Dan is het echt afdalen in ziedende vaart naar Saint-Michel de Morienne. En dat is dan de voet van de Col du Telegraaf. En eigenlijk ook het begin van die slotklim naar de Galibier. Kopgroep inmiddels uitgebreid Pieter Wening. Is bijgehaald door de achtervolgers: Door Matteo Rabottini, door Visconti, Chalaput, Pirazzi, Bongiorno en Miguel Angel Rubiano. En als je dan kijkt naar de klassementen, dan is de best geklasseerde Giovanni Visconti. Die staat op. Of nee, dat is Pieter Weening Die staat op meer dan drie kwartier. 47 minuten en 6 seconden van de roze leiderstrui van Vincenzo Nibali. Dus kortom, er is helemaal niets aan de hand. Nibali hoeft zich geen zorgen te maken, zit vooraan in het peloton. Goed omringd door zijn ploegenoten van Astana. Peloton rijdt op 4 minuten en 50 seconden van die kopgroep van 7. Over uh, goede wegen trouwens. Er waren wat zorgen bij de organisatie. Die heet RCS, de organisatie van de Giro d'Italia. Vanwege het feit dat de temperaturen inmiddels toch wel redelijk boven nul zijn uitgekomen. Dat er veel smelt, uh, smeltwater zou zijn op de wegen. Maar tot nu toe zien we uh, ook waar de sneeuw ligt langs de kant van de weg. Gewoon prima vrijgemaakte wegen. Dus wat dat betreft goede omstandigheden in deze 15e etappe van de Giro. De Zevenman vooraan. Bijna vijf minuten is de voorsprong op het peloton. En nog 60 kilometer te rijden in deze rit. Inheim op voorsprong tegen Neptunus. Bouwen ze uit of leveren ze in te helpen? Ze bouwen hem uit met uh, één puntje in de achtste slagbeurt. was het René Kramer met een tweehokslag in het uh, linksveld. Nog steeds op het werpen van Markwell. Die vervolgens schijn maakte. Dat betekende dat de honklopers uh, een honk konden opschuiven. En uh, Kramer vanaf het uh, derde honk inmiddels uh, kon scoren. Het derde punt tot woede van coach Evert-Jan het uh, Hoen. Die uh, zich heel boos maakte bij schijsticht van Heiningen. Maar de situatie was terecht. is dat moeilijk te beoordelen dat de werper schijn maakt. Dan heeft hij zijn werpbeweging ingezet, maar breekt hem af... en zet daardoor de honklopers op het verkeerde been. En dat betekent dat ze dan, als ze op de honken staan... een honk mogen opschuiven. En Kinheim profiteert daar heel goed van... en scoort het derde punt in de achtste slagbeurt. En als het zo blijft, is dit hun laatste slagbeurt... komen ze niet meer aan de beurt. Maar we hebben er nog eentje te gaan voor de Neptunus. De allerlaatste mogelijkheid om vanmiddag nog iets te maken... van deze wedstrijd. Bloemenaal op voorsprong in de finale van de EA tegen Dragon. Geert de Groot. Tien minuten in het tweede kwart gespeeld. Dragon is geschrokken van die treffer van Bloemendaal. Moet zich terugtrekken en Bloemendaal heeft vleugels gekregen. Scoort daar bijna via Brouwer, maar de bal gaat over het doel. Het zijn uh, mogelijkheden keer op keer voor Bloemendaal... na die openingstreffer. Een kans voor de Nooier zojuist. Een kans voor Bovendeert. Een kans nu voor Brouwer. Het gaat allemaal voor of langs het doel... van uh, de Belgische doelman uh, Emmanuel Leroy hij heeft er weinig kijk op. En de ballen hoeft hij ook niet aan te raken. Want het vizier van Bloemendaal staat nog niet helemaal zuiver. Tot niet helemaal zuiver om die 1-0 voorsprong die Bloemendaal heeft genomen. om die uit te bouwen. En nu is Bloemendaal weer even tot rust. Er wordt even getemporiseerd. En even krijgen we de mogelijkheid voor Dragon. Maar het levert niet op. Het blijft hier 0-1 in het voordeel van Bloemendaal. Gracht naar. Graag naar. Oorverdovend stil, behalve in een heel klein vakje met supporters van Zultenwaardigem. Dat is het in het constant van de Stokstadion. Minuut 57, er is een voorsprong voor de bezoekers uit West-Vlaanderen. Want het staat 0-1, een goede voorzet van Leijen, de topscorer. Een aanval die begint aan de rechterkant van het veld bij Zulte. Hij wordt over het hoofd gezien in eerste instantie. Dan is er een versnelling van Hazard, de voorzet van Leijen op het hoofd van Nastens. Die staat bij de tweede paal, kan ongehinderd binnenknikken. Maar met name die versnelling van Hazard, die breekt het open bij zulte wadegem Anderlecht staat achter en heeft een groot probleem. Want bij deze stand is zulte wadegem voor het eerst kampioen van België. Nou is het ook zo dat een gelijkmaker die euforie meteen weer weg zal halen. Maar voorlopig zit er een stunt in. Hoewel hoewel, Dennis Praat voor Anderlecht rechterkant. Punt van strafschopgebied. Maar aangeschoten tegen een van de verdedigers van Waregem. 0-1. En daar hadden weinig mensen rekening mee gehouden vooraf. Hello langs de lijn tot zes uur met sport en muziek. I Plaat, maar we gaan naar Ragnar Nou, Het is nu uh, ontbrand worden, het staat 1-1. De goal van Anderlecht komt heel snel naar die goal van naast van Zulte. En nu is Anderlecht de kampioen. Maar nog een half uur te spelen. Vrije trap, rechterkant van het veld. Bimia is de aanvoerder. Schiet die bal rechtaf op de goal van Bosset. Maar het is geen mooie goal, want de bal wordt van richting veranderd. Dan is te gezien. Die staat boos in zijn goal te kijken naar alles en iedereen die hem kwaad hebben gedaan. Maar Anderlecht staat naast Jolten. 1-1. De familie Davies doet mee natuurlijk. Heerlijke klassieker Lola van de Kings. We gaan weer naar Ronald van der Geer. VVV, de tijd gaat dringen tegen Go Ahead. 24 minuten nog en 1-0 nog altijd voor Go Ahead. Dat eigenlijk misschien wel op 2-0 had moeten staan. Xander Houtkoop die inmiddels gewisseld is, heeft twee hele grote kansen gehad. Maar je moet eens even kijken naar VVV, dat aanvalt. En Linse voorzet vanaf de rechterkant. Weggekopt door Van der Linden. Linse mag nog eens. Brengt de bal richting de penalty stip. 0 no voor. Verliest van uh, Vriens en dan heeft de go-ahead de bal en kan het er proberen uit te komen via Marnix Kolder. En Promes die nu de diepte ingaat. Ja, dus geen buitenspel, want hij komt van eigen helft. Promes, 1 op 1 nu met uh, Joppe. Nee, Joppe is weg. Daar is Reusler. Daar is Antonia. Daar is nog paar Nou, dan is er weer een kans voor de go-ahead Eagles. Het uh, was een prachtige uitbraak van go-ahead Eagles. In eerste instantie uh, Joppe en wie was het? Rado Savjeviets die meeliepen. Maar uiteindelijk door Promes en Antonia het bos in worden gestuurd. En Antonia krijgt dan de kans 1 op 1 met Maempa. Maar de keeper van VVV redt dan met het lichaam op de inzet van de doelpuntenmaker. En zo voorkomt hij dus een treffer zoals hij dat ook al deed om een schot van Houtkoop van uh, dichtbij. En ook al een keer in een, een op 1 situatie vanaf de rechterkant van het strafstopgebied toen Houtkoop Antonia over het hoofd zag. Die uh, Houtkoop is inmiddels weg. Kaak is zijn vervangen. En wat heeft VVV daar uh, tegenover gezet? Een aardige mogelijkheid voor Tudek. Die zich vrij speelde op de rand van het strafstopgebied. En Marsman tot een uh, redding dwong. En Wildschut heeft ook al op de voeten van Marsman geschoten. Wat dat betreft is het dus 2-2. Maar wat telt is dat het 1-0 is voor go Eagles na 67. Minuten. Er is maar één opdracht voor de Venloanaren. Drie keer scoren. 22, 23 minuten. Gaat niet lukken, denk ik. Sparta gaat ook naar de volgende ronde. We hadden uit om met 4-2 gewonnen. En staan nu 1-0 voor thuis tegen Helmond Sport. Door een doelpunt van Tony, Tony Varela. Varela, Varela ja. We gaan weer naar het. Ja, waar, waar, waar verdriet en vreugde toch heel dicht bij elkaar liggen in Brussel. Anderleg tegen Zultenwaarder. waardig. naar. En waar 2,5 minuten minuut zo'n beetje tussen zat. Ze hebben, lang, uh, ze hebben kort van de voorsprong kunnen genieten bij Zultenwaregem. We zitten in de 64ste minuut. Het is 1-1. Dat is genoeg voor de ploeg van John van der Brom om de titel te pakken in België. Het Nederlandse ja, groepje mensen hier is nu compleet. Met Van der Brom, met de Nuitink en ook met De Zeeuw. Die een minuut of twee geleden in de ploeg is gekomen voor Dennis Praat. Toch wat meer zekerheid ingebouwd door Van der Brom. Volgens mij met het inbrengen van De Zeeuw. En hij werd ja, enthousiast begroet, mag ik wel zeggen, door het publiek. Is populair geworden in de paar maanden dat hij hier zit. Begon geblesseerd, maar is inmiddels 100%. Zulte is niet echt geschrokken van die gelijkmaker. Blijft gewoon voetballen nu met Berrier aan de linkerkant. Krijgt de bal nog eens terug. Meter of tien over de middenlijn, dat is waar de bal is bij Zulte Waregem. Anderleg kijkt toe wat de bezoekers van plan zijn. Hazard speelt een goede wedstrijd daar. Voor de Belgische ploeg ook opgeroepen. Net als zijn broer, ik weet niet al eerder had gezegd. Maar dat is wel een man met een actie die het uitstekend heeft gedaan dit seizoen. Terwijl de bal over de zijlijn is gegaan en Anderlecht mag gaan gooien. Een meter of tien, vijftien vandaan bij de eigen hoekvlag. De sfeer is opeens een stuk beter in Brussel. Het is gelijk en het is voor Van der Brom en de rest genoeg voor een titel. Gaan we even naar het hockey. De EHL finale Bloemendaal tegen de Belgen van Draikon. Gerard groot is de rust? Ja, vroeger vroeg heette dat rust. Ja, ja, ja na, na, na twee keer minuten, gaan ze er nog wel rusten, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Ze gaan nu wat langer rusten. Spelers naar de kleedkamer, twee keer, 17,5 minuut gespeeld. Je moet er natuurlijk even aan wennen, zo'n wedstrijd in kwart te verdelen. Aan de andere kant is het wel makkelijk om punten te geven. En dan zeg je nou, het eerste kwart was van deze finale van de EHL... De Euro Hockey League was duidelijk voor Dragon met een paar zuivere kansen die geen doel troffen. Het tweede kwart was voor Bloemendaal, Jazeker Hofman. Hij scoorde de 1-0 voor Bloemendaal en daarna was het even gebeurd met de tegenstand van Dragon. Er kwamen mogelijkheden, ik heb ze allemaal al een keer opgenoemd, ik doe het nog maar een keer voor Brouwer. Dat was een hele mooie, hele mooie kans voor Ronald Brouwer. Bal ging hoog over, Teun de zelf, ook een kans. Maar daarna was het uh, geen treffer meer voor Bloemendaal. En rusten we nu na 2 keer 17,5 minuut met 1-0 in het voordeel van Bloemendaal. Bij VVV Groningen in is er altijd 0-1. FC Twente won eerder vandaag met 3-2 van FC Groningen. En onderlicht Zulderwaardigem staat op 1-1. Onderlicht zou kampioen worden. Oh, hey. Nederlandse economie is in recessie. 4.500 bedrijven failliet verklaard. Nou, dat is een hele slechte cijfer. Twee dingen praat elke maandag in mei met CEO's in crisistijd. Buiten gewoon moeilijke fase gaat. Fors onderuit gegaan. Hoe is het om leiding te geven aan een groot bedrijf? Deze maandag CEO Timo Hogeboom van Hak. Houdtje, Shop, joh, joh, hake, hake. Topman Timo Hogeboom. Houdtje, houdtje, houdtje, houdtje. Over tegenslagen en kansen in crisistijd. Dat blijkt in de praktijk gewoon verdomd lastig. Twee Morgenavond tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten.